Radio 5, de opiniezender. Op 1008 AM en in stereo via de kabel. Goedemiddag, u luistert naar VPRO's dinsdag op 5. Uw presentator is Ronald van den Bogaard. Ja, goedemiddag, we zijn nog... Tot vier uur in de lucht, tussen drie en vier uur. Passages passanten. Een gesprek van Ineke van den Bergen met Linda Davis. En Linda Davis werkte zeven jaar in het financiële centrum van Londen als killer banker. En wat dat is, dat weet u als u luistert. Tussen drie en vier uur. Maar nu eerst ongehoord. Ayahuasca, Dat is een plantaardig brouwsel. Als je dat drinkt, gebeuren er vreemde dingen met je. Je krijgt bijvoorbeeld heel bijzondere visioenen. Het verhaal van deze week speelt zich af in de maagdelijke regenwouden van de Braziliaanse provincie Amazonia. Midden jaren dertig verscheen daar de heilige maagd Maria voor de zwarte rubbertapper Raymond Irineu Serra. Zij, Maria dus, gaf hem opdracht de jungle in te gaan, zeven dagen lang Ayahuasca te drinken om daarna een nieuwe godsdienst te stichten. Nu, zestig jaar later, is dat geloof verspreid over zestig landen. Het centrum ligt in Mapia, een kleine nederzetting in het Zuid-Amerikaanse oerwoud waar 350 gelovigen zich hebben teruggetrokken in afwachting van de jongste dag. Onze medewerker Gerrit Kalsbeek maakte voor ons de lange reis naar Mapia. Hij was gewaarschuwd. Vrijwel iedere journalist die deze moeilijke lange reis maakt, komt bekeerd terug. Dit is ongehoord aflevering 77. De Heilige Geest is uit de fles. Luister, het zit als volgt. Je hebt in Amsterdam en op nog twee andere plaatsen hier in Nederland... ...heb je een secte. maar sekte klinkt zo onvriendelijk, het is een kerk... Het is een soort mengeling van katholicisme en indiaanse geloven uit de jungle van Brazilië, want het komt uit Brazilië. De kern van het geloof, de, zeg maar het mecca van die secte, dat is een klein dorpje midden in de Amazone. En daar hebben, daar hebben zich mensen teruggetrokken, want op de duur zullen ze worden, uh, er zijn al visioenen geweest, dat er een nieuwe Noach zou komen, maar dit keer met, uh, met ruimteschepen. Vanavond ga ik weg, hè? Ja. ga ik naar Brazilië, uh, naar het Oerwoud. En het is een van de spannendste dingen die ik echt ooit heb gedaan. Ik zweer het je. Ik ga naar, een, naar, naar je weet, naar een secte. Die wonen dan met de 400 in, in, in, de, in de jungle. En dan krijg ik een drankje te drinken. Ja, ik echt gek van de gisteren weer naar de kerk geweest. En? Ongelooflijk, ben echt. Mensen krijzen. Iemand liet uh, als, een, als, een, als een stond lopen en, en, en oh my God. iemand die echt gillen en krijzen. Alsof hij de helve over zat. Het is wel spannend hoor. Bij spinnen, dat, dat als je bijt dat je vier uur moet huilen. Uh, vissen die in de modder liggen en als je dan in de rivier loopt, dat ze naar zijn been afdraaien. Dat grote tanden. Oeh la la, als je het en een kleine beestje die zwemmen snel tegen de stroom van je urine op en zetten zich dan vast in je pisbuis. <tie> In Brazilië gebeurt een hoop slecht en ellende, maar aan de andere kant is er ook veel spiritualiteit. Het is niet voor niks dat Santo Dame hier in Brazilië begonnen is als religie, want de grootste stad hier heet bijvoorbeeld Heilige Paulus of uh, de Amazone, de zee uit Mond. daar ligt Bethlehem. Nou, wat hebben wij? Papendrecht, en bijna de helft van de mensen loopt hier wel in. T-shirts met Jezus of petjes met Jezus. Zoals hier bijvoorbeeld. Petjes, 100% Jezus. Of uh, Jezus komt, Jezus Christus. Is u hier? Hey. Ik moet een T-shirt met Jezus Christus. Heb je die? Daar? Uh. Jezus Christus, met, uh, met die trompet erop. Ja, assim, oh! Jezus Amalke estará sempre estendida para... Aqueles Een soort gebed met een eentropp. Het lijkt meer een Tissie van Natuur monument. De Amazone is een woud, zo vol geheimen dat het onwaarschijnlijk is dat we ze ooit allemaal zullen ontdekken. Toch heel af en toe geeft het bos ons wat geheime prijs. Zo kennen de bewoners hier al duizenden jaren een drank die heet Ayahuasca of Santo Daime. Hij wordt gemaakt van de een liaan en de, de bladeren van een bepaalde struik, psychotisch viridis of zoiets. Heel wat jaren terug was een, een boom van de kerel, een reusachtige neger, een rubbertapper. En hij kwam bij de Indianen en hij begon het ayahuasca-vocht te drinken. En in de visioenen die hij vervolgens kreeg, verscheen hem de moeder van God, de Heilige Magd Maria. En zij zei ze tegen hem: Irenaeus, ik zal je een paar prachtige hymnes leren. En deze gezangen hebben kracht. En moet ze zingen samen met anderen. Ik besef voor esta compreensie. Todos <middels> busquem a tanta para ti, Seu irmão. Todos busquem a tanta para ti, Seu irmão. Pai nosso, die stijgt in de cijfers, santificado, zegt de vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pau nosso de cada dia nos dai e perdoai a vontade. Mario Bin. moeder. Mario van Ja, hier loop ik dan door de groene hel. Helemaal groen. Een klein paardje. Palmen. Rare vogeltjes. En voor me lopen twee mensen. Bij de ene woon ik in huis nu. Marcio heet hij. En uh, hij zorgt voor de liaan. En vroeger werd hij alleen gevonden. Maar ja, kijk, <laughs> kijk kijkt een beetje vreemd achterop. Um, maar hij kweekt ze ook. En dat is behoorlijk hard werken. Ook voor me loopt Donnie uit Amerika. Ah, dankjewel. Aha, Donnie gaat even pissen, westen aardig zo. En die, die komt uit Amerika. En die heeft eigenlijk van God persoonlijk een boodschap gekregen... dat hij hier maar eens moest gaan kijken. Hij zei maar, ja, ik heb geen geld. Nou, moet je me vragen. Dus hij vroeg het in zijn Santa Duimenkerk in Oregon. Vroeg hij, jongens, ik moet naar Mappia. Wie kan me helpen? Nou, geen probleem. Iemand gaf 1500 dollar voor de ticket zonder aarzelen. En nu zit hij hier al 40 dagen. En God heeft met hem een plan. Hij is normaal muziekleraar met kindertjes. En uh, hij is nachtclubzanger geweest... En het zou je dan ook niet verbazen dat hij al verschillende hymnes heeft ontvangen. Zo gaat dat. Het uh, derde testament is vervat in allerlei liederen. En ja, die worden door de geestenwereld, door de astrale wereld, door het plantenrijk doorgegeven aan de mensen. En iedereen kan ze dus ontvangen. En dan moet ik wel zeggen, ik heb er ook een paar in het Nederlands gehoord. En ja, dan wordt het gelijk Nederlands. En net zoals... De hymnes van Donny, die worden gelijk ontzettend Amerikaans. En ik moet zeggen dat de Braziliaanse hymnes me veel beter bevallen. Daar zitten zulke prachtige liederen bij. Daar komt Donnie alweer achterop. I told the folks about you. You have to sing me one of your hymns that you received. Okay. When should I do that? Now. Oké. Okay. This is a new one. With all of your love, you beckon to me, with all of your love, you beckon to me. Your kindness endures, your kindness endures, your kindness endures forever, your kindness endures forever. Your kindness endures. your kindness endures forever. En die ontvangt hij zomaar uit het niets. En dan schrijft hij het natuurlijk gelijk op, want zo moet je bewaren. En dat kan dus iedereen gebeuren. Misschien krijg ik er ook nog een paar. With all of your love, you back unto me. With all of your love... You're welcome to me, your kindness and use, your kindness and use, your kindness and use forever. Ik heb zojuist de eerste wandeling gemaakt door Mapia. En het ziet er prachtig uit. Je wordt alleen overstroomd met informatie, je wordt echt. Iedereen weet dat we dit of dat of feitjes, zus en, en uh, uh, de leider van nu, dat is Alfredo... en dat is weer de zoon van uh, Sebastiao, Motta de Mela, oftewel... nou ja, goed, het duizelt me helemaal. En, ja... Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet waarom je hier komt, om al die dingetjes te weten, toch? Je komt hier voor je eigen zielenheil, om te veranderen. Uh, tenminste, <lacht> dat zou goed kunnen... Ik ga even mijn broek, uit, mijn broek uit trekken. En mijn schoenen. En dan zit ik me af te vragen van... als ik zou veranderen hier... hoe zal ik dan zijn? Zou ik dan heel anders worden? Maar als ik dan naga wat ik tot nu toe heb geleerd... van de duimen... dan is het belangrijkste eigenlijk wel hoe belangrijk liefde is. Hoe belangrijk op aarde liefde is. Liefde is zo ongelooflijk belangrijk. En als je het zegt, dan klinkt het gelijk weer een beetje stom. Maar het is echt zo. Alleen is het toch merkwaardig dat ik dat heb moeten leren van een plant. Bijbel, je weet van jezelf, iedereen weet, liefde is belangrijk. Maar onder de duimen krijg je er zo'n gevoel voor... Ik herinner me nog dat ik een keer een, een tuinbankje zag met een klein stervend vogeltje, een jong vogeltje. Het ging dood en het sneeuwde. En het was zo mooi, het was zo vol liefde. Nou, dat is toch mooi. Ik ga hem even afspoelen. Oh, daar zit ook een mooi viesje in ook. Grijs met een geel puntjes. Woe! Brrr! Oh, lachlos! La floresta! Oh, oh verpissen hoor! Nou, Mappia is een dorpje, ik geloof dat er 350 mensen wonen. In het midden staat er gewoon de kerk. Gebouwd in de vorm van een ster. Maar ik woon er ver vandaan, ik woon zeker een half uur lopen buiten het dorp, bij Marcio. En Marcio woont in een huis zonder muren, op een prachtige plek. O, even ik woon hier niet alleen, ik logeer namelijk niet alleen hier, want hier logeert ook Donnie. En uh, allebei zijn ze zo diep religieus en gelovig, dat ze geen moment onbenut laten of om een kruis te slaan, of het onze vader... Te zeggen of een blijmoedig lied aan te vangen. O, de jeukers hadden begonnen. Oh, vreselijk. Maar ik weet nu hoe ik hier terecht ben gekomen, want een, de andere niet-verdado, de groep Nederlanders, die vertelde me, nou ja, toen we aankwamen, toen moesten we verdeeld worden en dan, dan letten ze toch een beetje op. op uh, ja, hij zegt: Ik ben toen maar sigaretjes geroken, een beetje zo lummelen en ik ben bij terecht gekomen bij iemand, ja die is net zo, is hartstikke leuk, heel goed. en dat ik nou tussen deze twee zwaargelovige jongens zit, dat komt omdat toen ik aankwam, ik Gerrit, ik een petje op had met erop, had ik gekocht tegen de, tegen de zon, met daarop Jezus Christo es Jezus Christus komt eraan. dus dacht degene die de plaatsen moest verdelen van, nou, die zit er goed. nou ik zit hier ook goed hoor, alleen ik word af en toe een beetje moe van, van de liedjes, want bijna elke week ontvangt hij een hymne. En, eh, uh, akoestisch is hij niet bescheiden. Oh, how I fly, fearless and free, with my return. How I feel, love sublime. So I need my love sublime. So I need my love sublime. So The sound of love an angel sings Music love Use my love brings Give me my love that we hebben een uitje, we lopen in het bos en ik heb een slokje duimen gekregen. En als het ware ben ik dus in het Rijk der Planten, hier in het bos, maar is het Rijk der Planten ook in mij, via de duimen. En het effect daarvan is dat ik echt elastische gewrichten heb. Het voelt heel bijzonder soepel. En als een hinde spring ik hier over boomstammetjes. En over stroompjes. Dat gaat wel fantastisch. Even kijken, waar is de rest? Oh ja, daar. Ja. Nou heb ik me een tijd af zitten vragen. Van, uh, wat doen die mensen nou hier? In, in zo'n religieuze gemeenschap. Uh, het is me nog niet helemaal duidelijk. Ja, je hebt, een, je hebt natuurlijk een... Uh, Timmermannen, je hebt uh, zijn drie winkeltjes met heel slecht eten, want ja, eten dat is toch iets van de materiële wereld en het gaat om het spirituele. Het is een restaurant waar je dus ook echt nooit iets te eten kan krijgen. De... Ja, naar nou, Marcio bijvoorbeeld. Kijk, ondertussen wordt er wel in 60 landen over de hele wereld, wordt de duim gebroken en die komt allemaal, wordt die hier gemaakt in Brazilië. En zoals Marsjo bijvoorbeeld. dus er gaat bijna geen dag voorbij dat we, dat we wel een, een, een, een paar van die planten. De ere van die heilige, ter ere van Mavrinia Hita, de ere van noem maar op, maakt niet uit. En dan veel zingen, maar toch ook wel veel werk. En verder kweekt hij rozen. Prachtig. En hij schrijft gedichten, ben ik ook achter gekomen. Ja. Een beetje misselijk. Je moet overigens niet denken dat de duim de enige kerk is die uh, die planten gebruiken om dichter bij God te komen. Je hebt bijvoorbeeld hier in Brazilië heb je nog een andere groep. Die doen eigenlijk hetzelfde, ook, ook met ayahuasca. Daar uh, dan hebben ze matrozenpakjes aan en er zit meer voeding bij. En, maar verder heb je nog natuurlijk de kerk van de Indianen in Noord-Amerika. In Notabene, in Noord-Amerika. En dan heb je nog in Japon, in Afrika en equatoriaal Guinea. Dan heb je de witicultus bij de vang. Die, dat zijn bantoes die, die hebben van de pygmee Bitamu, die ongelukkigerwijs om het leven zou gekomen doordat hij uit een boom viel. En die hebben ze de vingers afgesneden, in de grond geplant en daar kwam de witiestruik struik uit. En die past, die raspen ze. En als ze daarop kouwen, dan zien ze hun voorouders. Verder heb je nog natuurlijk de echte Siberische shamanen. Die eten vliegenzwammen of, of, of iets dergelijks. En dan maken ze intercontinentale reizen mee. Maar de andere stamgenoten, die drinken dan weer het urine van de sjamaan om niets van die goddelijke kracht verloren te laten gaan. Gelukkig hebben ze dat systeem hier niet. Hier. Ik ga zo een slokje nemen van de duimen. En uh, daarna werken. Schrapen. Hard werken. Ik heb gelukkig een snoepje bij me houdt. Is wat toch vies? Oh, Alles smaak. Bij de stuwage kan ja. ja. af worden geschapen. Van die koebe wordt met een scherp mes. De bast moet eraf. Hm. Het is begonnen, het is begonnen. Het is beginnen te werken en ik voel me een beetje vreemd en eigenlijk. Het is heel lekker, ik moest ongeveer over mijn nek, maar er kwam niks. Of zo moet je ook nuchter zijn en dat ben ik ook niet. Ik ja, ben een snoepje bij een beetje aan het trillen. Ik voel me heel raar. Oh, sorry. Oh, Halleluja. Nou. Ik ga niet op mijn eetje. Oh, yeah. Oh, Oh, my God. Okay. is het voelt ik me raar Wederom het vertilje -hok, waar de uh, Jacoba wortel wordt verwerkt en uh, vanochtend om drie uur was er allemaal uh, vuurwerk en het hoofd van deze afdeling op een schelp om iedereen erop te attenderen dat het tijd is om te beginnen ik uh, ben niet opgestaan ik ga er nu naartoe, het is de ochtend want ik heb het eigenlijk wel gehad ik heb helemaal geen zin meer het verdemmen. ik wil naar huis. Dan moet ik weer het spul drinken. Ah, ik zie er echt tegenop. Ik wil naar huis, maar het is net als met zo'n kermisattractie. Als je erin zit, ik je kan er voorlopig niet meer uit. En, en ik ben pas net begonnen, ik moet nog heel lang. Oh mijn god, hoor ze al zingen en op de klop van de hamers om de Jacobo wortel te verpilveren. We slaan nu even een kruis voordat we het hok binnengaan. Ik heb vandaag zo'n rare droom gehad. Ik droomde dat ik thuis was, maar niet thuis, maar. Nog twee andere vreemde mannen erbij. Maar het was zo echt. En ik droomde, terwijl ik droomde, dacht ik van nee, echt is, echt is in Brazilië. Je zit in de Amazone, maar die droom ze ook echt. En toen dacht ik van, als ik nou hier uh, iets verander of iets, iets opstuur, dat als ik terugkom, dan dat zal blijken dat dit ook echt was. Zo merkwaardig. Ja, dan word je wakker en dan zit je toch in Brazilië. Ik heb nog ochtend geschoren, want ik, ik, ik verwilde helemaal, mijn kleed is helemaal vies. Ik zit onder de rode bulten van de beestjes. Ik heb nu Diamond gedronken. En dat, uh, dat bevordert vaak ook. De tranenvloed en, en, en, en het speeksel en je neusvocht. <laughs> het is maar goed dat jullie me niet kunnen zien nu. Ik voel me ruim maar niet beroerd. Gek hè, dat je zo bang bent om beroerd te worden. Dat is helemaal niet gek eigenlijk, maar... Je kan je zo tegenop zien. Wat je verder krijgt, dat is toch ook vaak heel... heel bijzonder. De inzichten, de vreemde gewaarwordingen, de kleuren. Als je je ogen dicht doet, dan, dan zie je zulke... Zulke vreemde beelden. Gedroomd. Ik droomde dat ik in, in Brazilië zat, in de Amazone, dat ze rituelen hadden dat we 12 uur achter elkaar moesten dansen. Ah, drie pasjes naar links, drie pasjes naar rechts, drie pasjes naar links, drie pasjes naar rechts. En Als je even uit de rij ging of, of, of niet het goede ritme had, dan kwam er onmiddellijk iemand naar me toe die zei van, nee, zo dansen. zo raar, misschien dat het iets te maken heeft met dat je dan een paar dagen lang zonder elektriciteit, zonder kleuren tv, zonder telefoon, zonder stromend water, dat moeten we van beneden halen, dat is een hele klim, en het lijkt wel alsof mijn dromen steeds helderder worden, soms is er, eigenlijk weet ik gewoon niet meer of ik nou thuis ben in Nederland, ja daar, daar ben ik dan ook en, en, en hier ben ik dan ook toch maar dit is toch ook een... Tik, 1, 2, 1, 2, 3, de, de, zes, 1, 2, 3, 2, 3, 1, Ja, ik moet wel bekennen dat, uh, dat van de twaalf ik danste dat ik toch zeker drieënhalf op de vloer heb gelegen. Pff, beetje zinant, maar uh, vooral naar het eerste glaasje. Ik wist niet wat me overkwam, zeg. Ik werd echt helemaal van mijn voeten geslagen. Ongelooflijk, wat een, wat, een, wat een kracht. Ik lag helemaal op de grond te schokken. Je ziet dingen, kleuren, Nou ja, goed. Ik heb nog geprobeerd iets in te spreken, onverstaanbaar, helaas. Ja, heb ik, ik heb geleerd dat er dingen bij me zijn. Die zijn zo heilig. Zo heilig. Zo. durf hier niet om te kijken dat het rood wat ik na het eerste glaasje gezien en geleerd heb, is dat er dingen zijn die zo heilig zijn. <laughs> ja, klinkt een beetje vreemd. Die zo, die zo heilig zijn dat het zo sterk is dat je er echt niet naar kan kijken. Je kan er gewoon dat, dat verbrandje. Ik kan er geen ander woord voor vinden. Die zijn zo heilig. Zeg echt geweest? Agora chegou como eu queria, agora chegou como elkaar Chegando como hoe lang is het fica bem. we como ontmoetten? Ah, En dat meu pai moet chegou como eu quero também, na vontade da Benches? Fernando, can you tell them they can get benches kunnen sit down? We okay. hebben nou veel gelobbyd en gepromoot in de wandelgangen. Is het niet zover. Donnie mag zijn hinario, zijn psalmen, de Godgezonde gehoorde brengen in een, nou niet helemaal volle, maar toch wel in een kerkdienst op zondag. Zet hem op Donnie, we love you. dan kleuren als je dat dan hoort dan ziet die kleuren en als het de goede kleur is dan is het een hymne en anders is het gewoon een religieus lied nou ik ontvang ze nog niet hoor wij zijn naar Mappia gekomen want daar komen we in het rijk van onze droog Oh man. is was toch knap lastig. Een hinario ontvangen. Alfredo, de geestelijk leider van deze tak, van de Santa Diamond, de Sebastiao, de Motte de Mela tak, die heeft er 159 geloof ik. Dat hebben ze gisteren allemaal gezongen en gedanst. Duurde 12 uur ongeveer. Ik ligt me hier al de hele avond open te stellen, maar ik ontvang nog weinig. Ik probeer het nog even hoor. Ik heb een lichtje in mijn hart en dat is de Jezus. Wij zijn zo blij, blij, blij, wij zijn zo blij. Want wij ontvangen de liefde van de Heer. Rádio Católica Mundial. W E W. Mas com todas essas dificuldades, os céus estão abertos para nós. Aleluia. Isso que é importante. Os céus estão abertos. Aleluia. Os céus estão abertos, gente. Oh, que maravilha. Eu queria que você participasse disso, minha amiga, meu amigo. Eu queria que você visse o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo a glória de Deus. Jubile for Jesus van Leiane. Tata ...iets moois kan groeien... ...tussen haar en haar vriend. Het is... Uh, ...nou... ...diep in de nacht. En, uh, dit was het ritueel op de sterfdag, op precies de 25 jaar geleden sterfdag van meester Irinee. En het was een hele bijzondere dienst. Het was in de kerkje, het eerste kerkje van Padrinho Sebastiao. Iets buiten Rio Branco. En het is een prachtig kerkje. In de kleuren blauw hangen allemaal vlaggetjes, gekleurde vlaggetjes. Waarin hart harten geknipt. Tegelijkertijd vloog een hele grote Grote, vlimmers vlak over ons heen. Je hoorde me ze hoeven. En het duurde lang. Oh. Ik denk niet dat ik verdader word. Kijk, een verdader is blij toch bij elke, elke AV Maria. Van die hele, hele roze krans. En ik had er zo genoeg van. Ik mag het niet hardop zeggen, maar ik had er zo genoeg. Ik wou zo graag dat het afgelopen was. Ik was zo ziek. Kotsen. En een hoop mensen zeggen dat de Brazilianen zo hard zijn. Nou, ik, ik heb echt niks van gemerkt. En niet alleen in de kerk, maar ook gewoon op, op, op straat. Maar toen ik ziek was, oh, toen hij mijn rugje vreven en die me weer naar mijn plaatsje bracht. En ging maar zitten en nog even me lang vasthield. Op het eind van de avond dat hij helemaal wild van de duim dat ging hij op de grond stampen. En oh. Als een belevenis. Wat een avond, wat een nacht, oh, wat een wereld. Ik zit hier in het stadspark hier in Rio Branco. En uh, straks ben ik terug. Laatste dag, einde avontuur met in mijn bagage 10 liter van de Heilige Sante Daime. En dan heb ik me al een paar keer af vragen, als ik dat nou drink. En ik zie al die geesten en dat soort dingen. Is dat dan echt? Zijn het echt geesten? Of is het alleen maar iets omdat je drinkt... en dat je hersenen dan gaan schuimen enzovoort? Ik ben er nu achter dat het niet uitmaakt. Het is namelijk wat je gelooft is waar. Zo simpel is het. Maar ik denk dat je, als je zoals in de Bijbel staat... de, de boom beoordeelt naar zijn vrucht... dan moet je tot de conclusie komen dat diamond drinken goed is voor mensen. Dat je er alleen maar beter van wordt... Want het is bijvoorbeeld de enige druk waarop je je de volgende dag beter voelt. Na afloop, de volgende dag voel je je zo goed, zo ontspannen, zo liefdevol, zo heerlijk. En zoals een Nederlandse vrouw hier zei, bij een therapie moet je alle pijn weer doormaken. En met de duimen hoef je het alleen maar los te laten. En Donnie met zijn vrouw, twee jaar gescheiden, krijgt Donnie tijdens een sessie te horen, onder de te duimen, Donnie jongen. Jij en je vrouw moeten weer gaan samenwonen. Nou, Toen in de afloop na het ritueel naar zijn vrouw toe om het haar te vertellen... zei zij nee, nee, nee, ik eerst had zij precies dezelfde boodschap doorgehad. Nou, wonderbaarlijk. Um, -junks, cocaïne cocaïnejunks, daarvan worden er vele genezen omdat ze ayahuasca gaan drinken. Want het reinigt en het werkt ook therapeutisch. Dus ja, op een of andere manier heb je gewoon door dat je die spullen niet meer nodig hebt... Maar wil je er ook van profiteren, dan moet je snel zijn... want binnenkort zullen de Santo kerken hun deuren sluiten. Er zullen nog twaalf overblijven, hier in de jungle. En de rest gaat dicht. En de mensen zullen huilen om de laatste druppel water... van de pannen waarin de ayahuasca is gekookt. Dat heeft meester René in een visioen voorzien. En dan, op de jongste dag, zal hier aan de boomtoppen verschijnen de ruimtevloot van Noah. Alleluia. Dat was ongehoord, aflevering zeventig onder de titel De Heilige Geest is Uit de Fles... Participerende journalistiek van Gerrit Kalsbeek in de studio Arno Adelaars. Hallo. Hallo. Je bent uh, onafhankelijk drugsonderzoeker. Ja. Ook wel een individueel drugstestkundige genoemd. Ja, zonder ondersteuning. Zonder ondersteuning. Het was uh, erg herkenbaar, hè? Je hebt goed meegeluisterd. Ja, ja ik was uh, sowieso heel erg benieuwd hoe dat nou uh, daar midden in de Amazone zou zijn omdat ik ook wel de, de kerk, de Santo Daime kerk, hier in Nederland ken. En het voor die mensen die uh, lid zijn van die kerk is dat... Uh, ja, inderdaad een van de belangrijkste doelen in hun leven om eens een keer naar Mapia te gaan. Dus naar dat centrum in de Amazone. Jij bent er nooit geweest? Nee, het is erg duur om er uh, heen te gaan. Dus je zou wel graag willen? Heel graag, ja. ja want jij bent ook uh, participerend onderzoeker. Daarmee zeg ik, je, je probeert... Ik probeer de, de, uh, de, dingen uit. Ik ja. probeer dingen uit. Ja. En, en dit ken je ook. Je hebt deze uiteraard? Ja, ja van de, alleen dus niet uh, in eerste instantie via de Santo Daime kerk. Maar dus de, de drank, de ayahuasca drank, uh, Nou, die komt uit de Amazone. Wordt in het hele Amazone gebied al eeuwenlang gebruikt door allerlei verschillende indianestammen. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei verschillende manieren van gebruik. En de Santo Daime is er eentje van... Uh, maar vorig jaar was er een medicijnman uit Peru. Uit een stad uh, in het Amazonegedeelte van Peru. En die man, zijn achtergrond was Quechua, uh, Dus Quechua is één indianenstam. En hij deed zijn ayahuasca dus op de Quechua manier. En die is totaal anders van de, van de Santo Daime. Kun je iets over jouw ervaringen vertellen? Ging jij ook zo kotsen? Uh, in het begin wel. De eerste, uh, eerste keer wel, tweede keer niet. derde keer heel erg. Uh, en daarna heb ik geloof ik nog twee keer gekotst. En van die 20 of 25 keer dat ik het gedaan heb, heb ik dus alles bij elkaar misschien vijf keer gekotst. En wat gebeurde er met jou? Ik ging uh, zo. Uiteindelijk ben ik zo verschrikkelijk ver gegaan. En zover ben ik van mijn leven nog nooit weg geweest. Uh, dat vind ik wat vaag. Je? Ja, is, het is ook heel erg vaag. Het is ook heel ook, erg moeilijk om dit goed te beschrijven. Ja. Omdat het. Uh, een wereld is die, uh, die weinig met deze wereld te maken heeft. Dus, en uiteindelijk komen alle, alle woorden die ik nu uitspreek... die komen van deze wereld. En Dus dat is een beetje het dilemma. Maar ik zal het proberen, hoor, natuurlijk. Ja. Um, wat er in het begin... Uh, met die ayahuasca, als je dat gaat drinken... dan moet je in wezen daaraan leren wennen. En iedere keer, hoe vaker je het doet... meestal hoe sterker die wordt. En dat gaat een hele tijd door. Uh, op een gegeven moment wordt het mogelijk om je lichaam te verlaten. zoals het bij mij. Mm -hmm. En om dan te gaan vliegen. En ik heb dus uh, een aantal nachten lang uh, enorme enden gevlogen. Uh, dat, kan, dat kan heel grappig zijn. Ik, uh, ik heb wel eens een tropische vakantie van een half uur meegemaakt. En dat ik dan ook echt die rust had die ik heb nadat ik wekenlang in de tropen heb gezeten. En me helemaal warm voelde. En dat was alleen maar ja, gewoon in mijn geest eigenlijk. Mm -hmm. Later ben ik opgehouden met het uit mijn lichaam gaan... en wilde ik eigenlijk het liefst in mijn lichaam blijven... Uh, in een soort meditatie. En dan... ja, toen ben ik onwaarschijnlijk ver weg geweest. En wat dus Gerard Kalsbeek daarnet beschreef... dat hij dus iets zo heiligs was tegengekomen... dat hij er eigenlijk niet naar kon kijken... Ja, dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. Maar hij zegt ook, het is, het is een druk... en je gaat je er eigenlijk alleen maar beter door voelen... de volgende dag. Het is heilzaam, het is reinigend. Ja, nou, dat is... Te... Kijk, uh, het woord druk heeft in Nederland natuurlijk... een soort negatieve uh, associatie. Uh, de Amerikaanse of de Engelse... de oorspronkelijk Engelse bedoeling daarvan... is dat het dus een uh, ja, medicijn is. En wat dat betreft is dit eerder een medicijn hmm. dan een drug. Want bij de meeste drugs die wij kennen... Er krijg je een kater achteraf. Je ja. hebt in het uh, voorjaar heb je een uh, lezing gehouden voor de uh, Raad van Hoofdcommissarissen. Ja. En daar heb je uh, gesproken over drugs en meer in het, eigenlijk meer in het bijzonder over plantaardige drugs. Ja. Vrijwel alle drugs zijn overigens plantaardige. Heel heel, ja. heel, heel heel erg veel. Ja. Ja. Uh, en, en daarin zeg je, en je werd ook geïnterviewd daarna bij uh, door Nova, uh, spreek je ook over DMT. Dat is, uh, dat is een, een stof die staat voor dimethyltriptamine. En uh, dat is een van de twee werkzame bestanddelen van die ayahuasca. Ja, ja. dus, dus die, uh, die hele typische ayahuasca staat... Uh, waar Gerrit Kalzenbeek het nu over heeft gehad... en ja. die ik nu net ook even beschreef, dat is dus een DMT staat. Maar wat ik zo grappig vind, in die lezing zeg je... dat in bepaalde soorten rietgras in Nieuw-Zeeland en zelfs in Nederland... Uh, komt dat spul voor in die zin, als je dat rietgas plukt en je legt het in alcohol, dan hou je dat DMT over. Ja, DMT is wat dat, dat betreft zo'n mooie, ja, verrukkelijke mededeling. Dat... Ik vond het ook zo leuk om dat aan de hoofdcommissaris te vertellen. Van ja. op zich zijn de hoofdcommissarissen, uh, ja, die hebben het lief, liefst ook dat, uh, dat ze niet al te veel achter, uh, op zich niet al te gevaarlijke drugs uh, aan hoeven te rennen. Ja. Dus uh, misschien dat ze me daarom ook wel hadden uitgenodigd. Uh, maar DMT is een hele bijzondere stof. In die zin dat het er alle schijn van heeft. Dat dat een van die bouwstenen is. Van, uh, vanuit de biologie. Van wij, jij hebt het in je hoofd zitten. Ik hm. heb het in mijn hoofd zitten. Alle hoofdcommissarissen hebben het in hun hoofd zitten. Hm. Uh, en ook de president van de Verenigde Staten heeft het in zijn hoofd zitten. Ieder, vrijwel ieder zoogdier heeft het dus in zijn hersenen zitten. Maar behalve dat. Uh, komt het dus in een hele rij van planten voor. En... Nu zijn wij hier in het westen nooit zo verschrikkelijk op planten geweest als, uh, als de indianen dat in uh, Noord- en Zuid-Amerika zijn geweest. Dus die indianen die hebben dat ontdekt. Die hebben dat ook ontdekt van op zich kan DMT wordt meteen door je lichaam afgebroken. Maar zij hebben dus een andere plant erbij gemixt die die afbraak stopt. Waardoor de DMT kan gaan werken. Maar stel ervoor dat dat, dat dat wat populair wordt? Dat het wat meer op zich heen gaat grijpen? Want dat kan. Dat rietgras groeit hier dus ja. ook. En dat, is, en dat is natuurlijk ook de planten op je balkonnetje of zo. Nou, het is niet eens herkennen. Je kan, je kan nee. gewoon... Uh, God, als je een tuin hebt, dan kan je in plaats van... Krijgen we dan hetzelfde uh, verbod? Op Heb ik een uh, zo, zozelfde soort heksenjacht? Wat, wat denk je? Nou, het hangt natuurlijk een beetje vanaf in hoeverre... het, uh, het Amerikanisme nog verder om zich heen grijpt. Uh, want ja. ik ben wat dat betreft erg somber. Uh, de Europese eenwording uh, is uh, ja, voor mij een van de rampen die in mijn leven uh, staat te gebeuren. Ja. Uh, omdat het alleen maar steeds strakker wordt. En dus de, de, de steeds grotere centrale overheid wil een steeds grotere invloed op het gedrag van de burgers hebben. Ja, maar nu, nu krijg je dus een, een principiële kwestie, vind ik, of lijkt mij. Je hebt hier een geloof. Er is in Nederland uh, godsdienstvrijheid. En voor die godsdienst is het dat is duidelijk: de, je moet dit spul gebruiken. Ja. Dus, dus als men dit spul verbiedt, verbiedt men in feite ook een godsdienst. Ja, maar het, het hele verbod op drugs heeft dus ook uiteindelijk een ideologische... Of, een, of je kan ook zeggen een godsdienstige achtergrond. En dat is namelijk het ideaal van de elite van de Verenigde Staten van Amerika. De elite zijn de zogenaamde WASPs, de White Anglo-Saxon Protestants. Dat zijn protestanten. Ja. Die hebben het al twee eeuwen voor het zeggen in de Verenigde Staten. Volgens de protestantse ideologie moet je nuchter zijn in het aangezicht van God. En dat is uiteindelijk dat is de basis van het verbod op drugs. Kijk, er zijn uit, in oorsprong is er natuurlijk, had je problemen met uh, zeg maar de, de mate van verslaving... van een middel als uh, heroïne en morfine. Mm. En daarom, werd dat, uh, daarom werden daar maatregelen tegen genomen. En op een gegeven moment kwam dus die hele ideologische toestand eroverheen... van je moet nuchter zijn in het aangezicht van God... Je mag geen marihuana gebruiken. Terwijl we na 70 jaar onderzoek. nu voor 100% zeker weten dat er geen schadelijke gevolgen zijn aan het gebruik van marihuana. Nee. Desondanks wordt die in de hele wereld vervolgd. Ik geloof dat je in Singapore ook de doodstraf krijgt. als je meer dan 15 gram in je bezit hebt. Maar je mag in een coffeeshop ook al niet meer dan 5 gram kopen. Nee, nee God, dat is natuurlijk ook. De, is een godspee. Dat, godspe. nee. ja. uh, dat is ook een manier waarop. Uh, ja, God, de enige geloofwaardigheid van het Nederlandse beleid. Uh, wat dat betreft begint echt te verdwijnen natuurlijk. Je hebt ook een, een boekje geschreven over ecstasy. Ja. Uh, ik dacht dat het dat alweer een beetje verdwenen was, ecstasy. Nou, kijk, uh, ecstasy, uh, er zijn inmiddels zoveel mensen ik die het gebruiken back. dat het uh, normaal is. Ja. En dus het, wat dat betreft is het ook, ook niet meer echt in voor, uh, voor veel media natuurlijk. Uh, ecstasy is op zich een fantastisch voorbeeld van hoe uh, het Nederlandse beleid dus de mist in is gegaan. Vertel. Door de scheiding van softdrugs en harddrugs die we vanaf halverwege de jaren zeventig hadden. Uh, in wezen is dat doorbroken met het uh, als harddrugs uh, afficiëren van ecstasy. Want er is nu een hele nieuwe generatie... die weet dat zo'n pilletje niet zoveel voorstelt. En dat is dan een harddrug. Dus dan zullen die andere middelen ook wel niet zo erg zijn. En ja, het grappige, het ironische is ook dat de meeste andere middelen niet zo erg zijn. Hm. Ja. Wat, wat is momenteel in dit, dit soort spullen? Die... Bij, nou, van, kijk, Paddenstoelen? Paddenstoelen is er natuurlijk enorm in... Ja, uh, paddenstoelen hebben natuurlijk ook... Een, een, een religieus en medicinaal gebruik... vergelijkbaar met ayahuasca. Dat is dan door uh, indianen uit Mexico. Dat heb je ook met peyote. Met de peyote-cactus. Mm -hmm. uh, en in de toekomst... Uh, denk ik dat het alleen maar meer zal worden. En het is natuurlijk een andere vorm van gebruik... dan naar een party gaan mm -hmm. en een pil nemen. Van, dit is... in een rustige omgeving zitten... Het middel nemen en proberen om op die Indiaanse manier nader tot God te komen. En dus niet op die protestantse manier met uh, biefstuk en spa Wat ik ook wel aardig vond in jouw verhaal voor die uh, raad van hoofdcommissarissen, je, je spreekt dus over dat DMT. Maar dat is een heel kortdurend effect. Je zegt je kan het even in de pauze. Dat duurt een half uurtje. Dus dat is een heel ander middel dan waar je twaalf uur van gaat uh, vliegen. Ja, maar dat heeft dus alles te maken met die combinatie van twee planten. Als je dus geen... ...middel neemt wat de, wat de enzymatische afbraak in je lichaam stopt, ja. dan werkt DMT 10 minuten. 10 minuten. Neem je het wel in combinatie met een middel wat de, de enzymatische afbraak stopt, dan duurt het dus uren. Ja, ja. En, en nog even die paddenstoelen, want uh, je zei net, ik werd even afgeleid, uh, ja. Dat, dat is, uh, ja. dat is enorm in nu. Er is enorm in, dat is natuurlijk weer een, een gat, in de, gat in de wet. Ja. Ik zal het niet uitleggen waarom dat gat in de wet er is gekomen, maar in ieder geval verse paddenstoelen zijn legaal tot uh, grote ergernis van uh, velen in ons land en om ons heen. Ja. En uh, ja, ik denk toch dat er uh, vele tientallen kilo's per week in Nederland geconsumeerd worden inmiddels. Ja. En al die mensen krijgen visionaire ervaringen. Ja. Het is een persoonlijke vraag, je hoeft geen antwoord op te geven. Gebruik jij dagelijks? Experimenteer je dagelijks? is onmogelijk. is onmogelijk met, uh, met dit soort middelen om het mm. dagelijks te doen. Uh, wat heel belangrijk is bij dit soort ervaringen... is dat je, ze, dat je er goed over nadenkt. Ja. En je realiseert wat er nou eigenlijk met jezelf gebeurd is. En pas als je alle lessen... Heb, ont heb doorgekregen die die plant je heeft gegeven, ja. kan je weer de volgende nemen. En, en waarom doe je het, behalve dat je onderzoeker bent? Of, daar moet meer achter zitten, denk ik. Ja, uh, ik ben enorm geïnteresseerd in, uh, in de wereld die begint op het moment dat ik mijn ogen dicht doe. Ja, ja. ik, ik vond de, de ontdekking van Gerrit Kalsbeek van liefde is ongelooflijk belangrijk zo leuk. Want hij zegt dat ik dat nou uit een plant moet leren. Ja, en wat, wat ik er ook bij had, van, dat hij die plant nodig had... voordat hij het voor de radio ging zeggen. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is bijzonder. Ja? Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En, en tot zover voor vandaag. Ongehoord, maar wel verteld. Met het verhaal van Gerrit Kalsbeek... vanuit de Braziliaanse provincie Amazonia. Als u een cassettebandje wilt van dit programma... dan kan dat door 12,50 over te maken naar Giro 444600... de naam van de VPO in Hilversum... En zet er dan bij ongehoord. En de datum dat is 26 augustus. Straks na het nieuws komen we terug met Passages Passanten. En dat heeft vandaag een verslag van Sandra Rottenberg. Vanuit de bijzondere wereld der bibliophilen, De verzamelaars van zeldzame en kostbare boeken.